NOS Nieuws van 6 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederland is door Duitsland uitgenodigd voor de G20-top volgend jaar zomer in Hamburg. Duitsland is vanaf vandaag voorzitter van de G20, de club van de belangrijkste industrielanden. Het is voor het eerst in jaren dat Nederland weer is uitgenodigd. Premier Rutte noemt de uitnodiging goed nieuws. Hackers zijn bezig met een grote computeraanval op Saoedi-Arabië. De afgelopen weken zijn de computers van overheidsinstanties besmet met een agressief virus, zoals de instantie die de burgerluchtvaart in het land beheert. Deskundigen zeggen dat de aanval op Saoedi-Arabië afkomstig is uit Iran. In Biddinghuizen is opnieuw vogelgriep van de H5 variant vastgesteld op een eendenfokkerij. Dat bedrijf ligt op minder dan drie kilometer van het bedrijf waar zaterdag vogelgriep werd vastgesteld. Dat bedrijf werd geruimd. Ook de eenden op het bedrijf waar nu vogelgriep is vastgesteld worden gedood.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 De Engelse voetbalbond, FE, onderzoekt of clubs slachtoffers van seksueel misbruik hebben betaald om hun mond te houden. Als dat zo is worden de clubs daarvoor gestraft, zei topman Glenn. De FE onderzoekt ook of de bond zelf correct heeft gereageerd op veroordelingen van trainers voor seksueel misbruik. Er zijn nu 350 meldingen van seksueel misbruik bij de Britse voetbalbond bekend. Het weer bewolkt en wat motregen. Het is 6 tot 9 graden, ook vanavond. Morgen eerst nog wat regen, later klaart het op. Dan wordt het 7 tot 10 graden. Dit was ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knoop het Amstel, 8 kilometer. Op onthoud zo'n 20 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht, 10 kilometer. Vertraging bijna een half uur. Daan 4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 12 kilometer, kost je zo'n 20 minuten. Daan 9 van Diemen naar Alkmaar bij knooppunt Baddoverdorp, 16 kilometer, vertraging 25 minuten. Daan 15 Rotterdam richting Gorken bij Sliedrecht, 12 kilometer, kost je ruim 20 minuten. Geld ook voor daar 20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht, een file van 9 kilometer... De A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Nijkerk. 6 kilometer. En richting Utrecht op de A28. Bij knopen rijn 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging een kwartier. En op de N207 al van de Rijn richting Hillegom. Tussen Albenesse en Hillegom 2 kilometer. Maar de vertraging is bijna 20 minuten. Tot zover de verkeersinfo. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Nou, welkom weer bij een nieuwe CFM Young Zandvoort aflevering. Het is vandaag 1 december. Dat betekent dat het alweer de laatste maand van 2016 is. En uh, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Rond kwart over zes de top 5 games. Rond half zeven het dier van de week met de naam Liesje. Rond kwart over zeven het weer. En om 7 uur komt het nieuwste even tussendoor. Om kwart over zeven de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 films. Ja, en natuurlijk heel veel lekkere muziek. Zo is deze. Van Gregor Sato. En Curio Capoeira. En Para Voice.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 Poeira, para você, para você, vem dançar, para você, para você, vengança, para você, para você, vengança, para você, para você, vença, para você,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 Same En Bailar. Ja, het is inmiddels uh, kwart over zes. Tijd dus voor de top 5 games. We beginnen op uh, nummer 5. Ik ben eigenlijk een beetje heel dom. Het achtergrondmuziekje vergeten, maar dat maakt niet uit. We beginnen op nummer 5. Daar staat Battlefield 1. Op nummer 4 staat Gears of War 4. En op nummer 3, Skyrim 5 Special Edition. Op nummer 2, Assassin's Creed The ACO Collection. En dan deze week op nummer 1, Call of Duty Infinite Warfare. Je hoort nu Sia and The Greatest. Uh -oh. En The Greatest. Ik heb inmiddels een uh, verzoekje binnengekregen. En uh, dat is van Shannon. En dat is uh, Wasmachine. Als ik het goed uitspreek. Van Ali B. En Seven Elias. It goes on with Dat je wasmachine moet of wat verdienen Ik het ja. door buitenlandse klanten op die tang Ik heb wat je zoekt, liter of een gram Kan me bellen op die like. Dubbele zin met popierbar Ben aan het rennen op die mata. die mata Als ik tot je praat zeg je weepa Want ik heb mijn tekst dat je vader Ik de grond niet in Agis Die blok uit Moro is salaris En mijn niet is witter dan Ares Ey. Bel niet als jouw die laag is Niks te maken met hoe leeg je magis Ik bied aan betaal wat de vraag is ja. Alles kost geld, niks is gratis 1.1 Spots voor 2 Zwarte brieven in de litte hey, yeah. Leuk gebeld, alweer opgehangen hey. Het is opgevallen, het is hey. weer gepakt hey. Allemaal mannen was de oh, hey. We krijgen de douche om het te slapen Allemaal mannen was de oh, hey. wit zijn lange nachten in de raaf 1.1 Stuur ze door naar mijn niffel Ik ben mijn pap, is die pushen die poeder en pitten met de pipa onder een pillow Marokkanen maken chocolade, vragen de douane, mag ik overvaren? De douane kun je overhalen, als je zo wilt varen moet je groot betalen Zware jongens maken dood, Ratten hangen met de poop Fucking slangen kunnen mij niet pakken, ik heb kattenvangers voor de show Wassen wij met witte reus, pakken wij het serieus Kijk naar je moeder, paard, ze heeft poederzakken op haar neus. pas de brief de opgehangen. Het is opgevallen, het is Allemaal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 Is worth from the planet Earth in an R opera house, but I'm alive. Hout Was waar zwaren we niet meer hier? En iedere keer wil ik met je dansen Oftewel weinen Dagen oer ik helemaal Laten we verdwijnen Kom dichter bij me Laten we die shit openen Ik hou van maxi dress Wat je draagt zo min mogelijk gas, Kom ik laat je zien Geen Marokkaan Zelfs maar Straks moet ik ben Laat je gaan los Lieve schat ik wil een gokje met je wagen We pakken niet de auto en verdwijnen onze liefde kent geen tijd, dus we kunnen het laten begraven. Naar geluk, dus goede het mijne. Mijne, mijne. Zo vaak wat dichterbij, want het duurt vast te lang. Een plan voor ons twee is geschreven. De man van je droom is niet de man van je leven. Maar ik kom in je buurt en ik ken je alles geven. Kom dichterbij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. Hoe gaat wandelen?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 Lekker nummer hoor. Van Broederliefde samen met Jan Smit. En kom dichterbij. Ja, het is inmiddels alweer tijd voor het dier van de week. En deze week is het naam Liesje. Liesje is iets wat verlegen. Kijk ze achter een krap af en aan. Als de medewerker uh, van het dierenasiel... De afdeling opkomen. Eenmaal gewend aan een nieuwe omgeving en aan nieuwe mensen, is ze heel erg lief. En een hankelijke poes van 5,5 en een half jaar oud. Die het liefst in een rustig huis woont met een tuintje. Geen kinderen en andere dieren in de buurt, want daar krijgt ze iets te veel stress van. Ze wil graag naar buiten om eventjes haar pootjes te strekken, maar is niet een heel avontuurlijk type. Het liefste krijgt ze lekker eten en zit ze graag op schoot. Liesje heeft een lichte hartruis, maar heeft hier nu geen last van. Natuurlijk is het wel een punt van aandacht en zal er bij een jaarlijkse enting altijd goed naar haar hart geluisterd moeten worden. Wie bezorgt lieve Liesje fijne feestdagen en adopteert haar? Ga nu even naar Dierenthuis aan de Keesmoestraat 5 te Zandvoort. Of bel ze even op, op 023-571-3888. 023-571-3888. Ja, en wij gaan weer even een stukje terug in de tijd. Een, een stukje terug in de tijd. En dit is Nine Man. Van Leisurecraft, Kraft, als ik het goed uitspreek. Komm schon, es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch.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 Pass mal auf, Junge, hier ist langsam Feierabend, also geh runter von der Tanze. Ich will nach Hause, der Barkeeper will nach Hause und der DJ ist müde, hörst du doch. Mach ein bisschen halblang jetzt, hol deine Jacke, schnapp dir deine Mädels und geh nach draußen. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder.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 Ik wil nog een bisschen tanzen. Komt schon, Alter, is toch nog niet zo so spät. Lass ons nog een bisschen. in the sky. G We can When you die It's your man, them fast. In the night, pull the cop in Rakmar. Do not have it there, Ben, I was a long guard. Long side, back, you in my sack, that's standard. Gars, do not have your man, them sa. She so can do money for me, drag and let brand brancard. You bend snow, but man, them fast. How your mess, pass, can do luck and let the rest they pull up in the car. Fast, fast, fast, fast. Strap, mark. you read what it make, soft, son I'm Oofie, pull up in your backyard, standing outside, but I finna go in, my things are guano, Mickey Mouse, thing. hop in the race, my trap line blink, move faster, jump out, pull up gas, papi, do the road with the racer, papi, make veel kilometers, papi, trap a gas, hold the paper, fly guy, pan, peter, pull up, Suck the dingo, come up, puttin' in the cockpit Se lo topen, let the fall on the chopstick Chop, chop, metal, I love the chopstick Marey door when the clock, they pull up gas They pull up in the car Met de 7 alias en gas Het is inmiddels alweer kort voor zeven. Tijd voor het weer Vrijdag zijn er wolkenvelden Maar zo nu en dan ook even uh, Gaat de zon schijnen Later op de dag neemt de uh, kans op lokaal Wat gespetter geleidelijk toe de noordwestenwind werd matig en de temperatuur zegt naar ongeveer 9 graden. Zaterdag is het droog en zijn er flinke perioden met zon. De wind wordt zuidoosten en is niet meer dan zwak. En de temperatuur is met maximaal een graad of 7 alweer wat lager. Zondag is het ook prachtig weer met volop zon. Het blijft droog en bij een matige oost tot zuidoostenwind stijgt de temperatuur... Naar maximaal een graad of vijf. Dat was het weer. Vier, vijf zand, Je hoort nu Sunny en Future Sex. Ik moet even op vakantie Hé, hey, Ik moet wat tijd voor mezelf hebben Ik kon mijn nummer niet vragen Je kaartje niet geven Echt ik ga je ook niet zelf bellen Ik heb mijn oude boek ouder ontslagen Ze wouden veel van mijn geld hebben Maar mijn nieuwe is joodse Mijn advocaat ook Want mijn manager wou dat zelf hebben. Ik moet even op vakantie ouwe We zitten veel te vaak aan de drugs Ik moet even op vakantie ouwe Ik zie hem veel te vaak met je zus Ik moet even op vakantie ouwe We zitten veel te vaak aan de drugs Ik moet even op vakantie ouwe ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Ik gooi alles wat ik wil op Snapchat. Het maakt mijn nieuwe vriendin en mijn ex gek. Ik zie nekken breken als ik een stek trek. Ik weet precies wat je voelt als je het slecht hebt. Echt iedereen mag zien dat ik losga. Hoe ik een jaar salaris zo opmaak. Hoe elke hater kapot gaat. Hoe ik negen weken lang op één e met wop sta. Echt ik heb geen tijd voor je. Ik heb mijn eigen bedrijf voor je. Als ik met pensioen ga, wil ik zitten op een jacht en de hele fucking dag op worden. Fuck alle oude rappers boven 30 jaar. Ik heb een outfit aan van 30k. Ik laat mijn hoofd echt niet meer stressen. Ja, nee, kan je niet zien dat ik lekker. Ik ga. moet even op vakantie houden. We zitten veel te vaak aan de drugs Ik moet even op vakantie houden. Ik zie hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie houden. We zitten veel te vaak aan de drugs Ik moet even op vakantie houden. Hé, hey, ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Ik vind het raar, grappig, dat ik pillen slik Ik vind het echt heel raar dat je billen likt. Ik neem je bitch één avond mee, ik laat zien Dat mijn leven net een motherfucking film is Doe je kleren uit, ik wil vies doen Doe je kleren uit, de fuck lief doen Ik heb vieze bitches, echte vieze bitches Ja, alleen maar vrouwen die niets doen Ik ben je broertje niet, maar pak je zus af En je bitch mag chillen als het drugs was Ik denk terug aan toen ik in de bus zat Ik ga te hard, je zou willen dat ik rust pak Ik heb gesprekken met mijn vader en mijn advocaat En ze zeggen kleine, je gaat rijk worden Ik ben tot laat aan het spijt in de superclub, je ik ga zomaar door Mike gespijkt worden Ik moet even op vakantie, ouwe We zitten veel te vaak aan de deur Ik moet even op vakantie, ouwe Ik zit hem veel te vaak met je zus Ik moet even op vakantie, ouwe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 Comptez mes doigts, eh hey. papa, où, où papa?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 Chef special met Amigo. Het is uh, inmiddels alweer 7 uur. Dat betekent dat het tijd is voor het nieuws. En dan ben ik zo meteen weer terug rond kart over 7 de evenementen in Zandvoort. En om half 8 de top 5 films die draaien in de bioscoop. En straks hoor je onder andere de Dominator van Arme van Buren.